1 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een werklunch met twee zogeheten pummers, dus dat zijn Patty van der Kleijen en Johan Koeslag. Dat zijn experts op leeftijd die actief zijn in ontwikkelingslanden. Nu het NOS-journaal. Hier is Mark Visser. Goedemiddag. Britse premier Cameron wil beperkingen EU-migranten. Bondskanselier Merkel presenteert akkoord met SPD, en de ANWB reageert op de Duitse tolplannen. Het is bewolkt en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is 4 graden in het zuidoosten tot 10 in het noordwesten van het land. Morgen wordt het droog en breekt misschien even de zon door. Vrijdag gaat het opnieuw regenen. De Britse premier Cameron wil het migranten uit armere EU-landen moeilijker maken. Hij heeft dat in Britse media bekendgemaakt. Correspondent Arjen van der Horst. Hoe wil Cameron het immigranten uit die armere EU-landen moeilijker gaan maken? Hoe wil hij dat gaan doen, Arjen? Ja, de maatregelen zijn vooral gericht op het beperken van sociale voorzieningen... voor deze groep migranten. Zo kunnen eh, nieuwkomers de eerste drie maanden eh, na hun aankomst... geen eh, werkeloze uitkering aantragen. Ze hebben ook geen recht op huursubsidie als ze nog maar net zijn aangekomen. En als je zes maanden geen werk hebt, ja, dan verlies je het recht op alle uitkeringen. Migranten die dakloos zijn of op straat bedelen... Ja, die worden teruggestuurd naar hun land, mogen zeker een jaar niet terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk. Ja, en die laatste maatregel is vooral bedoeld... tegen bedelende roma zigeuners hier in dit land. Al worden ze niet met name genoemd door Cameron. De premier benadrukt, dit is allemaal legaal. Dit kan allemaal binnen de EU-regels. Het kan binnen de regels, maar waarom komt Cameron... nu juist nu met deze maatregelen? Ja, de directe aanleiding is natuurlijk uh, 1 januari... als alle beperkingen voor werknemers uit Bulgarije en Roemenië... Uh, worden opgeheven... Maar er is ook een hele duidelijke politieke achtergrond. De conservatieven ja, worden in de peilingen achterna gezeten... door UKIP, de UK Independence Party. Onze PVV-achtige partij die immigratie heel hoog op de politieke agenda heeft gezet. Deze partij wil dat Groot-Brittannië de grenzen sluit voor immigratie. Scoort daar heel hoog mee in de peilingen. We zien dan al een tijdje dat de conservatieven... Uh, om de wind uit de zeilen te nemen van deze partij. ja de immigratieregels uh, aanscherpt. Dat heeft Simon al eerder dit jaar ge gedaan. En nu dus een verdere aanscherping van deze immigratieregels. Dankjewel, correspondent Arjen van der Horst. Kinder- en partneralimentatie wordt steeds vaker te laat betaald. Tussen 2007 en 2012 is het aantal meldingen... van achterstallige betalingen van kinderalimentatie... met ruim 40 gestegen. Blijkt uit cijfers die nu.nl opvroeg... bij het Landelijk Bureau Inning onderhoudsbijdragen het LBIO. In 2012 kreeg het LBIO ruim 11.000 meldingen... van een achterstand van meer dan een maand. In 2007 waren dat er nog geen 8.000. Duidelijke oorzaak voor de toename in te laat betaalde alimentaties... is volgens het LBO niet te maken. In 2008 en 2009 wezen we de crisis aan als oorzaak... maar het aantal meldingen stijgt nu nog steeds. Daar hebben we geen verklaring voor, al dus het bureau. Ryanair wil binnen vijf jaar ook gaan vliegen via Schiphol. Topman O'Leary zegt dat hij hierover in gesprek is met Schiphol... maar de luchthaven ontkent dat... Gisteren lekte al uit dat Ryanair gaat vliegen op de Brusselse luchthaven Zaventem. Vanaf februari vliegt de prijsvechter vanaf Zaventem op 10 bestemmingen, waaronder Rome, Barcelona en Lissabon. In Nederland vliegt Ryanair al op Eindhoven, Maastricht en Groningen. Dit is het NOS-journaal met Mark Visser. In Berlijn lichten bondskanselier Merkel en voorzitter van de SPD, Sigmar Gabriel, het principeakkoord toe dat ze vannacht hebben gesloten. Merkel benadrukte de goede sfeer waarin de onderhandelingen tussen de christendemocraten van de CDU-CSU en de sociaaldemocratische SPD zijn verlopen. Deshalb waren het voor mij zeer um, goede en van vertrouwen geprikte beratingen. Daarvoor wil ik danke zeggen. En ik goede chancen dat we 2017 zeggen dat het de mensen beter gaat dan vandaag. Hij hoort het. Merkel bedankt haar coalitiegenoot SPD voor het goede overleg. En ze verwacht dat het Duitsers in 2017 beter gaat dan nu. Consulent Wouter Meijer. Vriendelijke woorden dus van Merkel voor de coalitiegenoot. Wat heeft ze nog inhoudelijk gezegd?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 Dat is dus tot nu toe niet in Duitsland. 8,50 per uur. Eh, er komt meer geld voor pensioenen. Vooral voor mensen die nu heel weinig pensioen hebben opgebouwd. Die krijgen dan een, een pensioen waar je in, de, in principe van rond moet kunnen komen. 850 euro per maand. Eh, en verder blijft het beleid, zei Merkel nog nadrukkelijk pro-Europees. Eh, wat dat betreft verandert te weinig. Solidair als het kan, streng als het moet. Ik geloof de andere landen op dat gebied zullen weinig veranderen. En de SPD-voorzitter haalde die nog andere punten naar voren. Hè? Boven dan dat minimumloon, wat voor de SPD heel belangrijk was. Ja. Nou ja, Verder, dat, dat is wel een heel belangrijk punt. Want de SPD heeft natuurlijk toch de, de hete adem van de achterban in de nek de hele tijd. Omdat deze onderhandelingen zo omstreden waren voor de leden van de SPD. Dat de top heeft moeten beloven dat ze het akkoord uiteindelijk voor zullen leggen. Dat gaat dus nu de komende twee weken gebeuren aan de leden. En die mogen daar schriftelijk over stemmen. Dus pas over twee weken weten wij of de SPD er eigenlijk mee akkoord kan gaan. Of er een regering komt. Dat zal inderdaad gaan over het minimumloon voor de uh, achterban. Voor de achterban is bijvoorbeeld ook belangrijk... Uh, dat er een dubbel paspoort weer komt. Nu is het zo dat je in Duitsland, als je hier opgroeit... op je 23ste moet kiezen of je Duits of iets anders, bijvoorbeeld Turks... of iets anders wil zijn. Dat hoeft dan niet meer, dan kan er weer, kun je gewoon de rest van je leven met twee paspoorten. Dat zijn dingen die voor de SPD-achterban heel belangrijk zijn. De geluiden uit de kritische kant van de SPD zijn positief. Maar goed, de afgelopen twee weken, of de komende twee weken... moeten we natuurlijk uitwijzen of de achterban hiermee akkoord gaat. Dankjewel, correspondent Wouter Meijer. Ja, zullen we het waarschijnlijk dan minder hebben over de tol die er aan zit te komen voor buitenlandse auto's. Maar dat is wel iets wat we hier in Nederland belangrijk vinden. Want ook dat staat in dat principeakkoord van het CDU en SPD. Guido van Woerkom, hoofddirecteur van de AWB, Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat vindt u van het Duitse plan? Ja, ik ken niet alle plannen, maar dit moet toch in het lijstje van de slechtere ideeën geplaatst worden. U vindt het een slecht idee um, en kunt u dat ook uitleggen? Nou, ik vind het zeker voor Duitsland ook een hele merkwaardige stap. Duitsland uh, heeft juist geprofiteerd van uh, het vrije verkeer van, uh, van, van mensen en goederen. Heeft altijd gestaan voor uh, één Europa. En zet nu toch met een uh, ja, toch in onze ogen discriminatoren regeling uh, buitenlanders op een andere plek dan, uh, dan de Duitsers. En uh, ja, dat verrast me en verbaast me. En ik ben er ook teleurgesteld over. Ja, want wat, wat het betekent dit voor de Nederlandse automobilist? Nou, we weten niet precies hoe de uitwerking gaat geschieden. Daar zit wel haast op, want men wil het al op 1 januari 2015 invoeren. Dus dat is ongelooflijk snel. Maar in totaliteit wil men 4 miljard... Euro laten betalen door uh, buitenlanders. Dat is natuurlijk niet alleen door Nederlanders... maar door alle omringende landen van, uh, van Duitsland. En dat is een fors bedrag. is natuurlijk aan één kant ook wel iets voor te zeggen... omdat het echt een doorreisland is. Hè. Daar hebben wij in Nederland bijvoorbeeld veel minder last van... mensen die naar een ander land uh, op weg zijn en dan uh, via ons gaan. Nou ja, vanuit Nederlandse optiek wil ik opwijzen dat Duitsland het, het meest belangrijke vakantieland inmiddels is, is geworden. Het heeft, heeft Frankrijk gepasseerd, dus er gaan meer Nederlanders naar Duitsland op, op vakantie. Die besteden daar geld, die gaan naar een hotel, op een camping, die eten daar, die drinken daar, die gaan in musea. Dus die doen gewoon mee aan het economisch verkeer. Bovendien tanken ze daar, daar ook, en het systeem in Duitsland is heel sterk gericht, dat de accijns bestemd zijn voor, voor wegenonderhoud. Dus op die manier levert in ieder geval de Nederlander ook zijn bijdrage en uh, is een, een tolvignet uh, niet, niet te verantwoorden. Kunt u daar als AWB nu iets aan doen? Kunt u dat kenbaar maken aan de Duitsers? Bijvoorbeeld nou, via uw zusterorganisatie ADHC? De ADHC is in ieder geval tegenstander van een tolvignet, dus die hebben we mee. Uh, we, we gaan nu twee dingen doen. We gaan uh, eerst onze uh, zorg kenbaar maken bij, bij de nieuwe Duitse regering. Vervolgens gaan we in Brussel uh, toch vragen of deze maatregel nou wel, uh, wel past. En hoe die zich verhoudt tot uh, de, de Europese gedachte. En als we daar allemaal doorheen komen en uh, het plan ligt dan nog steeds op tafel. Waar ik zo mijn twijfel over heb. Dan zullen we ook uh, wederom de Duitse regering gaan aan, aankondigen dat dit gewoon ook voor hun economie niet goed is. Dank u wel, Guido van Woerkom van de ANWB. Fasnet. We blijven nog even bij de auto's. Maar dan de organisatie die elektrische pompstations bouwt. Fasnet heeft zijn eerste vier pompstations langs de snelweg geopend. Traditionele tankstations hebben dat in een rechtszaak proberen te voorkomen... maar dat is dus niet gelukt. Joris van der Kerkhof bezocht het station in Barneveld. Een klepje aan de voorkant van de auto. Klepje open... Een stekkertje erin. Hop. Een mooie lichtblauwe auto. Een lichtblauw snoer. Hop. Bij de lader. En dan kun je daar... Hey, snelweg aan de ene kant, de trein aan de ja. andere kant. Van alle gemakken voorzien. Dan kun je zien hoeveel die staat en hoeveel die nog moet laden. Ja. ja. ABB Fast Charger. Het ziet er ook een beetje uit als een, nou ja, alsof je benzine aan het, aan het tanken bent. Drukt op het knopje start... Ja, druk op de AC startknop. Start. En nu gaat hij laden. Het is nog makkelijker dan bij gas, want dan moet je nog een beetje gaan draaien. Ja, en gaan nee, nee. Je stopt de stekker erin en je drukt op de startknop en hij doet het. En dan zie je op, het, uh, op de lader hoe, uh, hoe snel die gaat. Hoe snel gaat hij? Uh, nou, als het goed is uh, zijn we over een kwartiertje klaar. Dan is hij vol. Maar was hij helemaal leeg of niet? Nee, niet helemaal leeg, want anders was ik hier niet gekomen. Dus het is toch altijd zo dat je iets van 20% meestal in je accu hebt zitten. En dan ga je laden en dan uh, ligt het aan hoeveel geduld je hebt of je helemaal tot het einde blijft. Of dat je zegt, nou, we 80, 90% volle accu, vind ik het wel weer voldoende. Kost dat? Ligt een beetje aan hoe groot je accu is, uh, maar nu ongeveer een tientje per uh, keer. En dat komt dan allemaal uit. Ik kan me zo voorstellen, een tientje per keer. Nou, de elektriciteit kost u ook nog geld, dit gebouwtje kost u geld. Uh, om hier te mogen staan uh, kost u geld. Ja. Hoe gaat u dat regelen? Nou, wat dat betreft is het eigenlijk gewoon een onman-tankstation. En, tankstation. en je, je kan rekenen, want op, op benzine zit natuurlijk nog maar een kleine marge. Hier zit een veel grotere marge op. Dat per laadbeurt of per tankbeurt je ongeveer dezelfde marge overhoudt. Dus je gaat heel veel geld verdienen dan. Nou, we gaan eerst, eerst heel veel investeren, want we willen 200 stations neerzetten langs, euh, langs de snelweg. Nou, en als dat loopt en als er ook heel veel auto's komen, dan gaan we geld verdienen. Bart Lubbers was dat van Fastnet. Na Irene Wust, Marit Leenstra en de hele bandploeg... heeft nu ook Kjeld Nuis zich afgemeld... voor de wereldbekerwedstrijd schaatsen in Astana. Nuis is ziek geweest en kiest ervoor om te trainen. Veel schaatsers vinden de locatie van de wedstrijd te ver weg. De lange reis past niet in hun Olympische voorbereiding. Eigenlijk zou er dit weekend in Heerenveen geschaatst worden... maar de KNSB gaf die wedstrijd terug... omdat de bond dacht verlies te zullen leiden. Sven Kramer liet eind augustus al weten daarmee niet eens te zijn. Om bijvoorbeeld te noemen teruggave World Cup. Dat, dat mensen daarmee wegkomen, dat, dat, dat vind, ik, vind ik gewoon onacceptabel. Overigens zal Kramer komend weekend wel rijden in Astana. Bedenkoek stopt met wielrennen. De 35-jarige Australiër won in zijn carrière 50 wedstrijden, vooral in de sprint. In 2003 won Koek een etappe in de Tour de France. En hij veroverde toen ook de groene trui.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 Belangrijkste nieuws. Britse premier Cameron wil onder meer sociale voorzieningen... van EU-migranten beperken. Bondskanselier Merkel presenteert het akkoord met de SPD. Trefwoorden, stabiel, sociaal en solide. En in het akkoord staat ook dat niet-Duitsers tol moeten gaan betalen. De ANWB is daar teleurgesteld over... en wil in gesprek met de Duitse regering en eventueel met Brussel. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Straks het vervolg van lunch.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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een werklunch met twee zogeheten pummers. Petty van der Kleij en Johan Koeslag. Experts op leeftijd die actief zijn in ontwikkelingslanden. Gaan ze zo meteen over praten. Voor in de praktijk kijkt onze verslaggever Maarten Bleumers mee met de gymlessen op school. Om kinderen meer te laten bewegen... zou onderwijs dat het bioritme van kinderen volgt... uitkomst kunnen bieden. En dat betekent niet s ochtends gymmen, maar juist tussen de middag. Als je uit bed komt. Op start, de een heeft daar wat meer moeite mee dan bij de ander. Maar bij kinderen is bewezen dat dat zo is. Um, en dan smiddags heb je iedereen die eigenlijk actief is. Uh, van, door zijn energie van de ochtend heeft opgebouwd. Die dan lekker in de gymles kwijt wil. En ook weer energie wil opbouwen voor de middag. En dan zo tegen half twee beginnen we aan stand.nl. De stelling dan, het inperken van bankiersbonussen is een goed idee. Het moet afgelopen zijn met die hoge bonussen in de financiële sector... vindt minister Dijsselbloem Hij wil de prikkels bij bankiers weghalen... om onverantwoorde risico's te nemen. En daarom moeten bonussen voor bankiers maximaal 20% worden... van het vaste salaris. Nu is dat soms...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 Ja, de hele wereld overreizen om je ervaring te delen met mensen in ontwikkelingslanden. Dat klinkt als iets voor idealistische jongeren, maar dan rekent u buiten de PUM. Deze organisatie stuurt experts tussen de 50 en 70 jaar de wereld in... om hun expertise te delen met ontwikkelingslanden. En PUM bestaat nu 35 jaar en daarom een werklunch met twee PUMmers: Petty van der Klei en Johan Koeslag. Hartelijk welkom, allebei hier naast elkaar. Um, mevrouw van der Klei, wat doet u in het dagelijks leven? Ik ben uh, ambtenaar, ik werk bij de provincie Zuid-Holland... En u, meneer Koeslag? Ik uh, ben met, uh, met pensioen. Ja, wat, Die... hef, wat heeft u altijd gedaan? Ik ben begonnen als ontwikkelingswerker. En uh, daarna ben ik uh, docent, medewerker geweest... van uh, de Agrarische Hogeschool in Deventer. En dan vooral de tropische afdeling. Kijk aan. Maar goed, u zat dus al een beetje in dat ontwikkelingswerk. Ja, ja. ja. Dat, en dat verklaart ook waarom u zich nu bij die PUM hebt aangesloten. Ja, uh, je denkt dat je, iets, dat je goed bent in iets en uh, dat je, je vindt het leuk. En dan uh, probeer je toch uh, je expertise ter beschikking weer te stellen van anderen. Ja. Mevrouw van der Kleij, wat is uw laatste missie geweest? Ethiopië. Ik ben net terug. Oh, vertel, wat hebt u daar gedaan? Ik heb daar uh, de Universiteit van God uh, geadviseerd. Die willen een uh, travel agency starten en dat gaat ook, uh, dat gaat ook gebeuren heeft nog even wat tijd nodig, maar het gaat zeker gebeuren. Ja, want bij ontwikkelingswerk denk je altijd onmiddellijk aan, aan waterputten slaan en zo. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dit nee. hoort er ook bij. Ja, dit is echt het stimuleren van de economie en de werkgelegenheid. Om er in ieder geval ja, een steentje bij te dragen dat lokale mensen ook een vast inkomen krijgen. Ja. En hoe gaat u daar dan te werk? U komt daar en dan? Ja, nou ja, dan sta je daar, hè, we ja. alleen op het vliegveld. Ja. ja, dan word je opgehaald en je gaat kennis maken met de mensen waar je mee te maken krijgt en dan ga je echt aan de slag. En eerst luisteren van hoe ver ze al zijn en, en wat er dan nodig is. Nou, dat is meestal het, het voorwerk wat je hebt gedaan. Je hebt contact vooraf voordat je op reis gaat, contact met de mensen. Dus je gaat eigenlijk gelijk aan de slag. Je maakt kennis met de mensen en dan. Laat je hun in ieder geval het verhaal doen. Mm -hmm. Wat wil je? Waar sta je? En wat verwacht je van me? En, en wat was nu het ei van Columbus wat u hen kon aanreiken... wat betreft die travel agency? Ja, toch, toch je kennis en ervaring. Ik werk zelf al ruim 20 jaar in toerisme. En wat het daar ontbreekt is dus puur het, de, de, de, de dagelijkse praktijk... van hoe zet je nu een bedrijf op en wat heb je daarbij nodig. En dat is de stap die ze zelf nog niet durven te nemen. En daar adviseer je bij. Ja. U, meneer Koesla, u was in Ethiopië hè, de laatste keer. Onder Pum. andere het was een, een dubbele missie. Een week Kenia en een week Ethiopië. En wat hebt u daar gedaan? In Kenia uh, ben ik vooral eigenlijk ter voorbereiding van een structurele samenwerking uh, geweest om uh, samen met SNV, de Stichting Nederlandse Vrijwilligers, ontwikkelingsorganisatie, uh, een programma op te zetten voor de ruwvoedervoorziening. In Kenia ten behoeve van de me melkveehouderij. Dus uh, mais, uh, vlinderbloemige, grassen en dergelijke. Dus daar kwam uw agrarische kennis uh, kwam daar goed uh, van te pas? Ja, aan ja, te pas. Ja, te en, pas. ja. En, uh, maar dat, in dit geval was het vooral eigenlijk het opzetten van een structuur. waarbij de echte deskundigen op het gebied van uh, uh, dat ruwvoer de komende jaren. Uh, drie, vier keer per jaar naartoe zullen ja. gaan... om echt daar uh, die zaak goed van de grond te krijgen. In halen. Ethiopië, wat deed u daar? Daar was ik op een, uh, een groter melkveebedrijf... en daar moest een businessplan voor geschreven worden. En dat heb ik gedaan samen met een Ethiopische collega. En dat, uh, dat was ook een, uh, een boeiende ja. ervaring. Hoe gaat dat eigenlijk met talen en zo? Kan dat in het Engels gewoon? Of, of? In uh, beide landen ging het... Uh, in het Engels. En zeker de mensen waar je direct mee te maken hebt, die, die spreken Engels. Uh, zowel in Kenia als in Ethiopië. Mijn counterparts spreken ook de lokale talen. En dat maakt het ook ja. uh, goed mogelijk om, om daar ja. actief te zijn. Dus met lokale mensen, er moest, er moest wel een tolk tussen uh, zitten? Of eventueel met handen en voeten werkt het ook zo soms? Ja, nou nee hoor. In, in Ethiopië niet. Uh, Laos overigens ook niet, waar ik ben geweest. In Ethiopië spreken ze goed Engels. Ja. Ja. Oké, okay. dus dat is dan het punt niet. Ik kan me nog wel voorstellen dat, dat u uh, denkt van... ja, dan kom ik daar als, als blanke mevrouw... en dan ga ik hun een beetje vertellen hoe het allemaal moet. Ja, ja. Hoe nou, los je dat op? met dat, dat je... gevoel ging ik ook het vliegtuig in. Dat, dat is altijd spannend, moet ik heel eerlijk zeggen. Vooral voor mij. Maar de acceptatie was 100%. En, en het, is, het is zo leuk hoe ze dan wel aankijken... tegen een, een, een, een, een blanke vrouw. Maar ik heb... Totaal het gevoel niet gehad dat ze dan uh, tegen je aankijken. Of ik op hun neerkijk. Ja. In, in, totaal niet. Dus wederzijds respect. We werken uh, gezamenlijk keihard aan de opzet van een bedrijf. Ja. Je, je, je moet elkaar in, in je waarde laten. Absoluut. Ja, ja dat is ook absoluut ja. ook geen, geen sprake van geweest dat ik maar... Gevoel heb gehad nee. dat ik uh, dat ze tegen me aankeken. of niet. Nee. Ja. Nou, kijk, het, het, het, het goede en het, het sterke van, van uh, dit soort projecten is dat Nederland betaalt dan wel je internationale reiskosten, maar de lokale organisatie betaalt de lokale verblijfskosten. Dus zij, en dat is voor een aantal van die organisaties best een, een redelijk grote uitgave. Dus ze proberen echt het maximale uit je te halen. En dat, ja, dat maakt het ook zo boeiend. Oh. U, u bent aardig gestegen in, in, binnen die PUM, want u bent geloof ik sectorhoofd, las ik ergens. Ja, klopt. En wat houdt dat in? Uh, dat betekent dat uh, alle aanvragen op mijn vakgebied, en dat is, uh, uh, zijn de grote landbouwsdieren, de herkauwers, vooral koeien, schapen, geiten, veterinaire zaken en de mengvoederindustrie, al die aanvragen komen bij mij terecht. En kan... Dan pikt u zelf de leukste eruit voor uzelf. Uh, <lacht> Geintje natuurlijk. Nou, uh, <lacht> als, als het kan. <lacht> hè? Maar uh, ik probeer dat. Uh, en ik doe dat ook zo objectief mogelijk. Want dan heb ik een bestand van uh, een kleine honderd uh, experts. En die gaan een kleine honderd keer per jaar op reis. En, dus ik probeer uh, expertise en vraag aan elkaar te koppelen. Ja, want mevrouw van Klee, hoe werkt dat bij u? Geeft u aan waar u wel heen wil of niet juist? Of, of hoe werkt dat? Of, nee, of alles nee. Wat... Ik, heb, ik heb me ingeschreven bij de sector toerisme. Hè, omdat ik daar al twintig jaar ervaring in heb. En dan word je gematcht met een uh, ja, opdracht die binnenkomt. Daar zorgt dus mijn sector hoofd voor. Ja. Voor elke sector heb je een aanspreekpunt. En, en hoe vaak is dat eigenlijk? Je moet er ook maar tijd voor hebben natuurlijk. Ja, ja. Nou ja Ik heb een fulltime job, dus ik heb ja. ook aangegeven... dat ik zeker één keer per jaar weg kan. En doet u dat dan bijvoorbeeld in vakantietijd? Ja, ja, ja. Ik, uh, ik neem mijn vakantiedagen op en uh, besteed dat aan een permissie. Uh, ja, en u kunt dat wat makkelijker doen, want u bent gestopt met werken. Dus ja. u bent alleen maar hier vooral druk mee. Ja, ja, dit kost me twee à drie dagen in de week... En, uh, als ik zelf op missie ga of, eh, en dat gebeurt ook, afgelopen week had ik een, een aantal bezoekers uit Armenië. Want daar ben ik in juni geweest. En die die kwamen, kwamen nu hier? Die kwamen nu hier, want die kwamen inkopen doen. En dus ben ik met hun uh, een aantal bedrijven uh, okay. langs geweest. Ja, dus dan adviseert u ze dus toch nog ook wat, wat ze dan aan spullen kunnen kopen om, ja. om daar zo goed mogelijk te kunnen oogsten. Ja. Ja, ja, gebeurt dat bij u ook wel eens dat u mensen naar nou, hier krijgt en nou nog eens even kijken hoe het met Patty is? Ja, ja nou, ik hoop dat uh, de mensen uit Ethiopië hier uh, nou in januari of in ieder geval het voorjaar naartoe kunnen komen. Zodat ze ook hier een stuk ervaring kunnen opdoen. Bijvoorbeeld, hè, hoe doe je nu zaken? Dat kunnen ze daar zelf niet betalen, is ook niet beschikbaar. En uh, ja, dat, is, dat wordt voor mij ook de eerste keer. Is het aan te raden voor, voor, voor mensen die dit gesprek horen en denken... nou ja, ik zoek eigenlijk best nog wel een leuke bezigheid. Absoluut. Laat ik me eens aansluiten met ja, die pump. Dat kan ja, gewoon. Absoluut. Maar het betekent niet dat het vrijblijvend is. Dus het betekent wel thuis een goede voorbereiding, je nazorg, echt willen flexibele instelling, geen eisen stellen. Maar het is geweldig. Moet je er zelf ook een hoop geld nog steken of wordt dat wel goed? Nee, je hoeft eigenlijk helemaal geen geld in te steken. Dus dat hoeft het beletsel niet te zijn. Mensen dus van allerlei pluimage die zich aangesloten hebben. Ik zeg altijd, binnen mijn sector heb ik mensen van boer tot professor. En wat ik helaas weinig heb, zijn vrouwen. En uh, mensen die naast Engels... Ja, boer zoekt vrouw. Ja. ja. Die, zijn niet, die zijn er niet zoveel. Ja, ja, ja. Of boer ja, eens dus... zoekt boer. Ja, ja. Nou, uh, ja dus... Uh, ja, helaas weinig vrouwen ja. en weinig mensen die uh, Frans of, uh, of Spaans spreken. Ja. Ja, want dat moet je natuurlijk voor bepaalde landen ook uh, kunnen. Ja, ja, in principe zeggen wij: de werktaal is Engels. Maar als je opereert in Latijns-Amerika of in Frans sprekend Afrika, dan is het toch wel heel erg plezierig als je iets, van die talen, iets met die talen kunt. Uh, Aanrader dus wel, om, Absoluut. om dit te doen. Ja. Ja. Ja. En wat gaat u de volgende keer weer weg? Wat is de volgende reis? Weet u dat al? Nou ja, ik hoop Ethiopië he, om dit project echt ja. tot een goed einde te brengen. Om daar nog eens even te kijken of ze in de, tussen de instructies verder, hebben opgevolgd. Ja, en verder, het, het gaat mij om de missie. He, om de mensen te helpen. En ik laat altijd een stukje hart achter in het land waar ik geweest ben. En, en dat maakt je pummer. Ja, ja. En u? Weet u wel waar u de volgende keer heen gaat? Nou, wij hadden gisteravond het 35-jarige jubileum van... Pum, en daar sprak ik met de landencoördinatoren van India en Oeganda... dat ze graag uh, wilden dat ik daar als sectorcoördinator kwam... om st wat structureel te bekijken van hoe we de, met name de melkveehouderij... daar zouden kunnen gaan aanpassen. Ja. Uh, ik neem aan dat er gewoon een website is. Hè? Als mensen ja. dit horen, denken van ik wil me daar uh, voor in gaan zetten... en dan kunnen ze daar terecht, gewoon op de website ja. van, uh, van PUM. U allebei bedankt voor uw verhaal. Patty van der Klei en Johan Koeslag over PUM. 35 jaar bestaat dat intussen. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Staatssecretaris Dekker vindt dat de gymlessen op de basisschool... beter en vaker gegeven moeten worden. Verslaggever Maarten Bleumers sprak gisteren met de voorzitter van de PO-raad... de overkoepelende organisatie voor basisscholen. En zij zei dat ze niet per se meer gespecialiseerde gymleraar op school wil. Wel wil ze meer uren gym. En daarom komt ze nu met het idee om het onderwijs radicaal om te gooien. Rinda Den Westen is de voorzitter van de PO-raad en zegt er dit over. En wij denken eigenlijk um, dat je naar een heel ander soort indeling moet van uh, ons onderwijs. Kort gezegd komt het erop neer dat kinderen in Nederland nog steeds naar school gaan uh, op de tijdstippen zoals we die in de middeleeuwen hebben bedacht. In de middag ga je warm eten en in de zomer ben je vrij want er moet de oogsten worden binnengehaald. Dat is volkomen achterhaald. We weten inmiddels al lang dat een bioritme van een jong kind aangeeft dat hij bijvoorbeeld... Uh, net na de lunch iets moet doen van ontspanning... dat hij daarna iets actiefs moet doen zoals gym... en dat hij vooral om vier uur s middags... weer iets cognitiefs moet doen zoals rekenen. En, en in dat ritme, uh, bewegingsonderwijs... zou dat daar een logischere plek innemen? Ja, sterker nog, ik denk dat je dan... wel naar een kwantiteitsdiscussie toe kan. Onderwijs volgens het bioritme van kinderen dus... waardoor ze actiever zullen zijn. Maarten werd nieuwsgierig en ging vanmorgen naar Schiedam. Daar staat basisschool het meeste werk... en daar werken ze al volgens dat bioritme. Mensen, hoe bestaat De woensdag is altijd een beetje een rare dag natuurlijk. Want dan is volgens mij het bioritme van ieder kind uh, verstoord. Want dan gaan de scholen eerder uit. Dat zal hier ook uh, niet anders zijn. Uh, maar toch... Uh... Lennart Wagenmakers, jij bent, ik zeg maar even kort op de bocht... de gymdocent hier op school, hè? Ja, klopt. Eh, er wordt hier getafeltennist. Er staat nu een, een toernooi op stapel... vandaar dat er nu hard geoefend wordt. Eh, en zelfs het klopt dat ik bij een selectieronde ben, hè? Ja, dit zijn de voorrondes. Ja. Ja. Het gaat erom spannen hier. Ja, jullie zitten even tussen twee punten in. Ik kom heel even bij jou staan. Bioritme. Wat betekent dat? Weet ik niet. Is er iemand die dat... Weet jij dat? Nee. nee. Qua tijden bijvoorbeeld? Hoe laat, hoe laat begin jij ochtends? Ja. Half negen. Tot hoe laat ga je door? Half vijf. Kijk, dat is alweer anders. En wanneer heb jij gymles? Na de rust. Tussen de middag? Ja. Je hebt nooit s ochtends gym? Nee, nog nooit gehad. Nee. nee. Nou ga lekker verder. Tom Klaasens, directeur van het meesterwerk hier in Schiedam. Een school die werkt volgens het bioritme van de kinderen. Hoe werkt dat? Bioritme heeft alles te maken van wanneer is een kind het beste leerbaar... En dan blijkt dat in de ochtend het korte termijn geheugen het beste rendeert. En naar de middag toe het lange termijn geheugen. Dus s ochtends krijgen ze in de vakgebieden de korte instructies. Zodat ze de diepgangen in de middag kunnen gaan ophalen. Merkt u dat dat werkt voor de kinderen? Uh, we hebben daar uh, met kinderen over gesproken. Maar ook met ouders. En die merken dat kinderen zich uh, wat dat betreft wat relaxter voelen... En dan kunnen we gewoon op die manier dieper op de stof ingaan. En we hebben het idee dat ze het allemaal beter aankunnen. Oké, okay. de kinderen voelen zich er echt beter bij. Ja, ja. ja je merkt dat de kinderen hun, hun energie... Uh, oppeppen en dat ze dan uh, daarin uh, ja, wat meer be de behoefte hebben om te bewegen. Als je ja, s'morgen om half negen ja, Precies, stel hoort. een andere school die begint lekker s'ochtends om half ja. negen. Nou, maandag was ik op school die begon om half negen met gimmen. Ja, ja. Ja, wat, wat zou ik aan verschil zien met de gymles daar en hier? Oh, ja, het is tijd. We mogen stoppen. Stop maar. Als je uit bed komt, opstart, uh, de een heeft daar wat meer moeite mee dan bij de ander. Maar bij kinderen is bewezen dat dat inderdaad. Uh, ja, zo is. Um, en dan smiddags heb je iedereen die eigenlijk actief is... Uh, van, door zijn energie van de ochtend heeft opgebouwd... die dan ja. lekker in de gymles kwijt wil... en ook weer energie wil opbouwen voor de middag. Uit onderzoek blijkt dat 20% van de basisscholen geeft slechts één uur gym. Op minder dan 5% is dat drie uur of meer... Dus eigenlijk bijna overal is het vrij weinig. Hoe is dat hier? Ja, hier zitten we aan de vier beweegmomenten per week. De maandag, dinsdag, donderdag. En dat zijn verplichte momenten? Dus momenten waarop de kinderen niet lekker aan de kant kunnen gaan zitten? Nee, er zijn twee verplichte momenten. Dat zijn gewoon de twee reguliere gymlessen die we wekelijks aanbieden. En daarnaast tijdens het buitenspelen. Maar je ziet eigenlijk heel weinig kinderen inderdaad stil op een bankje zitten. Ja. Hé, hey, dan gaan we nog een keer uh, twee wedstrijdjes spelen. Helemaal niet. Weet je wat mijn bioritme zegt? Dat ik even tegen de beste ga. Wie was er het beste? De Zweden. Ja. Goed, best Ja. Oh, kijk. Dat gaat hartstikke goed. Ja. Ja. Dan ga ik mijn best doen ook, hè. Nou, ik ga lekker tafeltennissen. Morgen weer een reportage over gym op school. Oh, maar dat doe je hartstikke goed. En of zijn bioritme het er nou mee eens is of niet, morgen gaat Maarten naar Emmen... waar onderzoekers bezig zijn met het digitaliseren van de gymlessen. Zo meteen stand.nl, de stelling, het inperken van bankiersbonussen is een goed idee. U mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Dit is Radio 1. Nu het NOS Journaal, hier is Raymond Serré.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 Topman O'Leary zegt dat hij hierover in gesprek is met Schiphol. Gisteren lekte al uit dat Ryanair gaat vliegen op de Brusselse luchthaven Zavondum. In Nederland vliegt Ryanair al op Eindhoven, Maastricht en Groningen. Kinder- en partneralimentatie wordt steeds vaker te laat betaald. Tussen 2007 en 2012 is het aantal meldingen van achterstallige betalingen van kinderalimentatie met ruim 40% gestegen. Het landelijk bureau Inning Onderhoudsbijdrage, LBIO, ziet geen duidelijke oorzaak voor de toename in te laat betaalde alimentaties. In 2008 en 2009 wezen we de crisis aan als oorzaak, maar het aantal meldingen stijgt nu nog steeds. en Daar hebben we geen verklaring voor, zegt het bureau. En in Rotterdam zijn vannacht twee mannen met parachutes... van het grootste gebouw van Nederland gesprongen. Ze waren gisteravond laat het nieuwe gebouw... van architect Rem Koolhaas binnengeglipt. De bsg kregen na de sprong een bekeuring... omdat ze het verkeer in gevaar hadden gebracht. Enkele surveillerende agenten zagen de mannen... uit Barendrecht en Papendrecht bij toeval landen. En dat waren de hoofdpunten. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl.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 Is het goed dat de minister dit wil aanpakken of is dit symboolpolitiek en lost het helemaal niks op? Ik ga erover praten met Peter Verhaar, is financieel commentator en oprichter van Alex Beleggersbank. Meneer Verhaar, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, kort antwoord, ja of nee, daar komen ze. Met deze maatregel vertrekken alle goede bankiers uit Nederland. Nee. Een bonus is de beste stimulans voor een topprestatie. Ja. Mensen zonder financiële kennis zijn tegen bankiersbonussen. Met twee keer een ontkenning. Uh, ja. Dat is heel slim van u. Eigenlijk mag dat niet. Oh, nee, dan, dat mag niet. Degene die deze bedacht heeft, krijgt daar een straf voor. Dat die vind ik het, ook. Dat, die... Ik word in een hele moeilijke positie gebracht. Ja. Oké. Okay, nou, ik, ik neem hem voor mijn verantwoording. Dan maar. We mag, we mag mijn collega's niet afvallen natuurlijk. Maar, nee, uh, natuurlijk niet. We gaan erover praten. Het is, het is zo'n dingetje bij ons altijd van... er mag geen ontkenning in staan. Het staat nee. met grote letters op de muur geschreven. En af en toe sluipt er weer eentje tussendoor. Ja. Uh, maar het komt er eigenlijk op neer dat... Uh, mensen zijn natuurlijk wel gauw geneigd om te zeggen... ja, dat is heel geen goed idee is om bankiersbonus. Ja, precies. Uh, en wat zegt nou ja, u? Laat zo zeggen, ik, vind, ik, vind, ik begin eigenlijk voorop te stellen dat ik natuurlijk begrijp dat, uh, dat die ex exceptionele bonussen, die vooral in de Verenigde Staten en in Londen worden uitgekeerd, dat die niet passen binnen de Nederlandse situatie. Maar mijn punt is eigenlijk dat is ook nooit het geval geweest. Ik denk dat hier Dijsselblom hier een, een maatregel voor de bühne neemt en eigenlijk degene die die wil straffen. Die ja. gaat hij niet straffen. Okay. En daar kunnen we misschien direct nog even op terugkomen. Precies, gaan we zo meteen uitleggen. Ik roep eerst nog even de mensen op om te reageren. Uh, ook zeker uw verhaal nog even te horen. Want dat is misschien toch wel handig om bij mm het -hmm. bepalen van het eens of oneens. Maar ja. de stelling is, het inperken van bankiersbonus is een goed idee. Uh, als u het dus eens of oneens bent, sms dat naar 7070. Kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800-1101. Dus 0800-1101. U mag naar de website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met uh, hekje standpunt. En meneer Verhaar, u zegt dus eigenlijk wel uh, oneens tegen deze stelling. Ja, ik ben oneens. Want ik vind, ik vind een, uh, wat Dijzenblom nu doet, is eigenlijk een, oude, eigenlijk een loonwet. Uh, en die hebben we in de jaren zeventig gehad. En die heeft eigenlijk ook nooit geholpen. Hij gaat echt heel diep ingrijpen in het beloningsbeleid van in principe private ondernemingen. Kijk. Ja, als, in principe, nu, ja, kijk, even, nu even niet natuurlijk. Nee, maar kijk als Dijsselbloem, hij is aandeelhouder in ABN Amro en hij is aandeelhouder in SNS. Hij mag, wat mij betreft, daar elke uh, salarismaatregel nemen die hij wil. Hij is de aandeelhouder. Maar deze maatregel die wordt echt in de wet financieel toezicht va uh, vastgelegd. En gaat ook voor banken gelden die helemaal niets met, uh, onder, met staatssteun te maken hebben gehad, gezonde banken. Uh, maar die wel beperkt worden in de wijze waarop zij hun salarisbeleid voeren. Ja. En. Ik kan het voor mijn eigen oude bank heel duidelijk stellen. Wij hadden een heel duidelijk bonusbeleid. En dat vonden wij zowel de, vooral de werkgever... Ik dan in dit geval en de werknemer vonden het uitstekend. Maar ook deze banken worden nu gedwongen om, uh, ja, om hun uh, variabele beloning. Ik, ik praat liever over variabele beloning. te beperken tot 20% van het vaste salaris. Maar hoe deed u toen u de baas was bij Alex Beleggersbank? Hoe deed u dat dan? Uh, euh, de, laten we zeggen, want toen zijn, daar waren vast ook talentvolle mensen. die ja, misschien wel eens een oogje naar om... uh, na, na een andere bank keken. van nou, dan ga ik daar maar eens heen. Hoe hield u ze nee, dan op? ons binnen... uitgangspunt was anders ook. Wij, en en daarom moet je de stelling ook al nuanceren. Wij we wilden niet een paar mensen exceptioneel uh, belonen. Wij zei, om, omdat het die mensen zelf. Wij zeiden van het is een, belo het is een beloning als het hele bedrijf groei draait. En we wilden eigenlijk iedereen laten meedelen in de goede resultaten. En als de resultaten tegenvielen, ja, dan, wilde, dan deelde niemand mee. Ja. Dus het is een andere manier om naar te kijken. Maar nu word je. Zeg maar zeer beperkt in de wijze waarop je kan omgaan met je variabele beloning. En ik geef u op een briefje. Het gaat te betekenen dat de vaste salarissen waarschijnlijk omhoog gaan. Met de vaste salarissen gaan ook de pensioenverplichtingen omhoog. Vaste salarissen en pensioenverplichtingen kun je nooit laten dalen. Dus banken die, het, die straks misschien weer in wat moeilijke vaarwater komen... die zitten dan met nog veel hogere loonkosten dan ze nu al zitten. Ja. Die, die variabele schil... Maar goed, nogmaals, dan praat ik over mijn eigen situatie. Die, die werkte als als, het ware als een soort uh, uh, schild tegenover moeilijke tijden. En dat gaan we kwijtraken. Ja, het idee is natuurlijk van Dijsselbloem... dat uh, bankiers nu onverantwoorde risico's nemen... Uh, om die ja. hoge bonussen te verdienen. En hij zegt, nou, als je die dus afschaft, dan, ja, dan, dan ben je die risico's ook kwijt. Ja, maar ik daag, ik daag Dijsselbloem eigenlijk uit op, op twee terreinen. Ik zeg, één, bewijs maar eens dat, uh, dat het Nederlandse beleid op de variabele beloning geleid heeft tot de ondergang van, uh, van onze banken. En twee, ik zou wel eens van hem willen weten... hoeveel mensen verdienen nou eigenlijk meer dan... en nou dan pak ik even 50% van het vaste salaris. Ik durf de stelling aan dat, dat, dat in de Nederlandse situatie er nauwelijks van die bonussen zijn die ver boven de 100% uitkomen. En 100%, dat is de norm die we in Europa hebben vastgesteld. Dus het verbaast mij ook weer... waarom wil Dijsselbloem nu afwijken van wat er in Europa gebruikelijk is? Waarom, denkt, de... u? waarom denkt u? Ja, ik, ik, ik vind... het. het ja, ik vind dit symboolpolitiek ik denk dat hij uh, uh, als met zijn PvdA achtergrond nog strenger wil zijn dan streng en mm -hmm. ik vind dat hij ook de relatie met de banken daarmee echt wel op de spits drijft want de banken zelf hadden ook besloten 100% van het vaste salaris vinden wij een zeer acceptabel, uh, acceptabele norm die ook in Europa is, uh, is aangenomen ja, en nu worden, ze, worden banken eigenlijk weer gedwongen om ja, nog verder te gaan en dat, dat gaat toch betekenen dat, dat het als het gaat wringen ja, dan worden er weer uitzonderingen gezocht. En dan zal daar weer de aandacht op gericht worden. En u zegt per saldo zullen ze het gewoon met de salarissen gaan oplossen. Dus eigenlijk schiet je er in die zin nou niks op. Ja, als je terugkijkt over het over afgelopen vijf jaar, dan zie je dat de meeste banken al een heel terughoudend bonusbeleid hebben gevoerd. De meeste uh, die, die, die, die exceptionele bonussen, die, zijn, die waren er al niet, maar die zijn ook door de banken zelf in hun beloningsbeleid al teruggebracht. En laten we niet vergeten. Het, Eigenlijk doelt Dijsselbloem hier op die groep handelaren... bijvoorbeeld die ook bij Rabo die LIBOR-affaire hebben, hebben veroorzaakt. Ja. Dat soort mensen is een internationaal volk. De dealingrooms over de hele wereld zijn hetzelfde. Als die mensen in Londen gaan zitten... dan namens bijvoorbeeld ABN AMROV, ING of Rabo... doen ze nog steeds hetzelfde werk. Maar dan vallen, vallen, ja, vallen ze niet onder deze regels. Ja, dan vallen ze niet onder deze regels. Kunnen dus hoog betaald worden. Maar... Uiteindelijk gaan ze wel in de winstrekening van de bank mee. Dus ik, ik snap Dijsselbloem eigenlijk hier hm. gewoon niet. Overigens vind ik die 20 dat zijn drie maandsalarissen... salarissen, dat is nog best heel veel geld, hoor. Nou ja, daarom ik, ik daag Dijsselbloem ook uit om eens aan te geven... hoeveel mensen nou eigenlijk dit soort... Uh, bonussen krijgen, want hij suggereert met zijn, met zijn loonmaatregel, dat is nogal een harde maatregel hoor, een loonmaatregel, dat dit, een, dat dit excessen zijn en dat we daar echt van af moeten. Ik denk dat dat helemaal niet het geval is. Ja. De, de financiële sector kan zich er nog wel over uitspreken, uh, maar ja, die, die zullen nou, toch nou, niet. Er gaat niks gebeuren. Ik kan het zeggen, die zullen hier niet heel duidelijk zijn. Nee, dat, dat is. De, de, de sector had zelf gezegd, wij conformeren ons aan de Europese regel van 100%. Uh, Dijsselbloem wil dit. Uh, ja, het, is, het is een consultatienote. Ik denk dat iedereen met, uh, met, met kritiek zal komen en verbeterpunten zal komen. Maar ik verwacht niet dat de dat de minister, want hij heeft ook de steun in de Tweede Kamer... dat hij hierop terug zal komen. Ja. Maar ja, hij, goed, hij kan het ook doen. Zeggen van, nou, ik begin in Nederland... en dan ga ik straks als voorzitter van de Eurogroep... ga ik het in heel Europa invoeren. Mogelijk, maar ik, ik kan u vertellen... de Nederlandse financiële sector is, een, is weliswaar groot in Nederland... maar is in vergelijking met in Europa klein. Ik denk niet dat hij veel steun daarvoor gaat krijgen. Dan wordt hij weggelachen? Nou, weggelachen weg niet... maar ik denk dat hij op inhoudelijke gronden... daar gewoon geen gelijk in krijgt. Want uiteindelijk... Uh, is, en ik weet dat daar, dat daar mee waar om naar gekeken wordt uh, ook banken hebben goede mensen nodig en goede mensen trek je aan met, uh, met goede salarissen uh, mag ik nog één ding zeggen wat hij beter had kunnen doen ja. hij had, had, waarom heeft pleit hij niet gewoon voor dat de banken gewoon meer eigen vermogen moeten hebben want en dat is natuurlijk een ander vraagstuk. Daar hebben we vorige week ook in de Tweede Kamer over gedebatteerd. Maar als banken meer eigen vermogen moeten aantrekken... hogere buffers... dan legt dat een, bijna een automatische uh, rem op de, op de salarissen. En legt dat eens uit, hoe zit dat dan? Nou ja, omdat meer, omdat meer eigen vermogen is duurder voor de banken. En, en dat, het moet uit de lengte of de breedte ja. komen. Dat betekent gewoon dat er minder salarissen betaald kunnen worden. Bovendien kunnen dan ook niet... Als het misgaat met een bank, de lasten worden afgewend op de maatschappij. Want in dat stukje wat u net liet horen van Dijzerbloem... Uh, doelt hij daar echt op. Hij zegt, het mag niet meer zo zijn dat banken uh, de, de, ja, de, de lasten afwentelen op de maatschappij. Ja. Nou, Zorg dan gewoon voor dat banken zoveel eigen vermogen hebben, dat dat niet meer gebeurt. Ja. En zorg voor meer concurrentie. Dan kunnen mensen die zeggen, ik ben het niet eens met dit bonusbeleid, dan ga ik naar een andere bank toe. Ja. Toch zullen mensen, en dat, dat zie ik ook op onze site al gebeuren, ik, bedoel, ja. ik, ik zal zo de percentage onthullen ja. van de tussenstand. Ik, mag ik een gokje doen dan, voor u, voor u dat gaat nee, zeggen? Ja, <laughs> nou, ik denk dat dat negelt Procent het met de stelling <laughs> eens is. Ik, ik, ik voer hier een. Ik, ik zeg nog niks. Ik, zet ja, niks. ik voer hier echt een, een, een verloren strijd. Ja, ja nou ja, goed, goed, die mensen die hebben natuurlijk ook wel het nieuws zo een beetje gevolgd en die hebben gezien al die schandalen bij al die banken en uh, dat ja. het allemaal mis is gegaan en die zullen dus ook inderdaad wel makkelijk zeggen: ja, uh, kom op, man, mensen, doe er maar eens wat aan. Ja, maar ik, ik begon ook te zeggen van daar waar Dijsselbloem gewoon aandeelhouder is. Uh, dan moet hij ook gewoon, da, da, daar moet hij veel harder zijn. Hij moet, daar moet hij bij wijze van spreken helemaal geen bonussen uitkeren. Mm. Want ik, ik bedoel bij ABN AMRO of bij SNS. Daar is, zijn duidelijk dingen misgegaan. Ook bij ING natuurlijk in het verleden. Ja. Nog steeds hebben ze staatssteun. Daar moeten gewoon de bonussen voor het hele personeel op nul gezet worden. Tot die bank weer in uh, volledig private handen is. En vanaf dat moment vind ik niet dat de minister een loonwet mag uit, uh, uitvoeren. Die zo die zo ingrijpt in het, uh, in, in het dagelijks handelen van een bedrijf. En u zegt, het kan zeker niet voor banken... waar de staat op dit moment helemaal niks mee te maken heeft. Nou ja, dat, dat, dat, ik zou niet weten waarom, die, uh, waarom een volledig gezonde bank... ik noem, als, ik noem dat maar even in Nederland... de mijn eigen oude, oude bank Bingbank of, van Lans, of de bank van Landschot. Uh, waarom die hier? Waarom die niet hun eigen loonbeleid mogen voeren. Ja. Nog iets anders is natuurlijk. Je kan ook nog zeggen: van je gaat die medewerkers die, die dan die bonus hebben gekregen, en die op een gegeven moment wel een potje van maken, gewoon terugvorderen dat geld. Nou ja, natuurlijk. Maar dat, uh, die maatregel, die zit hier overigens ook in hoor. Uh, maar dat, dat, dat zouden veel betere maatregelen zijn. Dus als je toch nog iets wil zeggen over bonussen, kijk dan vooral hoe bonussen worden. Toegekend en twee, kunnen ze teruggevorderd worden bij een slechte, bij slechte gang van zaken? Hou ze gewoon tien jaar vast, dan weet je zeker. Dat, uh, dat er geen gekke dingen gebeuren. Daar zou ik een veel grotere voorstander van zijn. Ja. In dat in plan van Dijsselbloem staat ook nog iets over de vertrekvergoedingen voor bestuurders. Ja. die niet meer mogen zijn dan uh, één jaar salaris. En uh, er komt een verbod op gegarandeerde bonussen. Nou, dat laatste is natuurlijk volkomen duidelijk. En, en, en als, ik, als ik ook even mee mag. ja, als ik ook eens maar mijn, mijn kwaadheid mag laten blijken. dan gaat het <lacht> voornamelijk om dingen als gegarandeerde bonussen. of wat ze noemen die golden parachutes en dergelijke. Dat slaat een toe. Dat... Dat sloeg nergens op en dat slaat nergens op. Een gegarandeerde bonus is natuurlijk een flauwe kult. Dat is, dat is een tegenstelling. Dus, ook, want uh, dat, ook al maak je er dan een potje van, dan krijg je toch nog wat. Ja, uitgekeerd. precies. Nou ja, Dat kan natuurlijk. Geen mens kan, daar, kan, daar, kan het daarmee daar eens zijn. Dus uh, daar ben ik helemaal voor. Vertrekbonussen ook. Uh, daar, daar, het is helemaal niet erg. We hadden vroeger de kantonrechtersformule. Dus ik vind het ook helemaal niet raar dat de minister daar nu een regel voor treft. Ja. Dus heel veel dingen kan ik met hem meegaan. Maar ik vind dat hij nu. Als het, dat hij echt doorslaat. Uh, nou. Ik had veel liever gezien dat hij zich hield aan de regels... zoals we in Europa hebben afgesproken. Ja, U zegt ook voor de buren duidelijk... Uh, ik ga ja. zo de percentage onthullen. Nog even op onze site schrijft iemand... Ik begrijp niet waartoe bonussen dienen als mensen als salaris krijgen... als beloning voor het werk waarvoor ze zijn aangenomen. Als mensen hun werk niet goed doen, ontslaan ze dan en neem anderen aan. Gegaardigde ja. genoeg, zou ik denken. Ja, ik, ik, ik ken dat... dat die, die stelling ken ik natuurlijk heel goed en daarvoor begon ik te zeggen: ik vind dat, vergeet, laten we nou niet het woord bonus gebruiken, maar het woord variabele beloning gebruiken. En zie het vooral als, een, als het bedrijf het extra goed gedaan hebt, dat je de mensen die je daarvoor gewerkt hebben wil laten meedelen. Natuurlijk gaat in, in eerste instantie moet je mensen gewoon een goed vast salaris bieden. Maar aan de andere kant, als het heel erg goed gegaan is mm. en je hebt extra geld verdiend, waarom zou je niet, en dan niet een paar mensen en niet alleen de raad van bestuur, maar waarom zou je niet zoveel mogelijk mensen laten meedelen? Ook de telefonisten. In mijn betreft ook de telefonisten. Ja, ja. Ik... Eh, gebeurt trouwens in, in het bedrijfsleven wel vaker. Natuurlijk als, als bedrijven het goed doen dat dan, dat, dat ook uh, terugkomt uh, bij, bij de medewerkers. Ja, en ik denk dat je naar veel gemotiveerdere medewerkers hebt. U zei 90 hè, Eens? Ja, daar ben ik bang voor. 92 Ja, nou ja, dat... Ja, ja. ja ik snap ook wel, maar ik moet, wel echt, ik moet ook zeggen, ik snap ook de woede... Ja. Ik snap de woede van. van uh, als ik het even nou chargeer, om te zeggen. de man en de vrouw in de straat. Ja. Ik bedoel. Maar die wordt vooral geconfronteerd met, uh, met. torenhoge bonussen. die vooral in de Verenigde Staten. en in uh, Londen zijn uitbetaald. Ja. En ja. En dan tegelijkertijd horen van... jij ja, wij als belastingbetaler moeten ervoor opdraaien... waardoor uh, de flink bezuinigd moet worden. Ja, dat, ik snap die boosheid ja, wel. Bijna 1200 mensen hebben gestemd op onze site. 91% dus uh, eens. Oh, daar gaat ineens een procentje af. Uh, na het verhaal nou, dan... van Verhaar. Haar. Uh, en uh, 9% is het oneens <laughs> met de stelling. Uh, blijf luisteren, ik kom zo meteen graag bij je terug... om de reacties door te nemen, want we gaan nu naar de bellers. Stam.nl, Goedemiddag. Uh, hallo? Hallo, met wie? Uh, met de Wering. Bert Hering, de zanger. Niet de zanger, maar die is met een K. Ik ben met een G. Oh, neem me niet kwalijk. Zeg het maar. Nou, ik, uh, ik kan het percentage uh, misschien nog een beetje opschroeven... ...en die zin naar de, 92, uh, de naar 90% helpen. Ik ben ook tegen de stelling. Uh, ik begrijp niet waarom Dijsselbloem nou in één keer zo'n draconische maatregel neemt... als hij net in het Europese verband naar een, een, een regel gaat vormen. Ik waak eruit op dat Dijsselbloem. Dat die, uh, ja, ...die gaat een beetje op de stoel zitten van, van de raden van bestuur... ...van die financiële ondernemingen... En die denkt dat die mensen tegenwoordig niet meer money-driven zijn. En dat, die, uh, de, dat, dus niet, dat je niet meer de beste kunt krijgen voor, voor, het, voor het meeste geld. Maar ik vraag me af waarom, waarom hij dat denkt. Ja. Nou ja, goed, hij wijkt sowieso dus af wat de Europese norm is. En de vraag is of dat wel verstandig is. Nou, dat, ik, ben, ik, ben helemaal, ik, ik denk dat het goed is dat bonus op zichzelf worden aangepakt. Want dat heeft in het, verleden, in het verleden natuurlijk veel slecht gebracht. Daar ben ik helemaal mee eens. En het ligt ja. elektraal natuurlijk ook hartstikke fijn. Dus ik snap ook heel goed. Dat iedereen, dat dat, dat er 90% die voor is. Maar ik denk ook, ben ik met uw spreker eens. Ik ben ook, ik vind dat hij nou echt zijn hand ver over speelt. Ja. En die krijgt er waarschijnlijk ook alleen maar de WVD mee... omdat het elektraal zo lekker ligt. Ja. Oké. Okay. Ik, ik, ik heb geen goede regel. Dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Hoi, met René Rosmalen, goeiemiddag. René, uh, ja, goeiemiddag. Ik ben het ook helemaal eens uh, met het betoog en de argumentatie... Van, uh, van de heer Verhaar die bij u zit. Dus oneens met de stelling. Ja, uiteraard. En uh, om op jouw verzoek in te gaan om dan iets te pakken waar uh, hij wel in uh, ingreep kan doen op korte termijn. Dat is bij de Nederlandse publieke Omroepsstichting. De salaris is aan gaan pakken van Paul en Wittelman en van Jack van Gelder voor een uh, en Matthijs van Nieuwkerk. Ja, maar, nou, je, maar wacht even, je noemt er nu een paar die al lang onder die uh, norm zitten hoor. Daar is ook geen balken en de norm. Die zitten op een tonnetje of acht voor een. Drie kwartier op uh, zondagavond. Uh, of, of, ja, nee, we moeten de feiten even in het midden houden. Ik vind prima dat je, dat je nu een uh, zo, dat heet dan een jijbak doet naar de publieke omroep. Maar uh, de namen van sommige namen die je noemt, klopt het echt niet meer. Ik wil alleen maar mee zeggen: ga in eigen huis kijken. Ga topambtenaren aanpakken. Ga, ga gewoon in eigen huis en Ga niet discriminatoren. We hebben het over 2% ja. misschien van het, van het Nederlands bankwezen. Het geldt niet voor al die andere mensen die bij een bank werken. Ik werk overigens niet bij een bank. Precies nee. wat, uh, wat oh. Peter van Haar zegt. Oké. Okay. Ga, ga, ga in eigen huis uh, is alles aanpakken. Ja. Dankjewel. Stamppot.nl. Goedemiddag. Ja, maar goedemiddag. Goeiedag. Nou, ik, Als je een uh, goed salaris hebt, dan heeft dan een bonus niet nodig. En wat die uh, die bespreking die net bij je zegt, door het gedeelte dan over alle medewerkers. Ja. Je doet het met je doet het samen en uh, gaat niet. Uh, ja, gaat, uh, wat ze nu doen. En uh, paraplu bij mooi weergeven, maar regen pak je wel gelijk van ja af. En ma mag Dijsselbloem zich ermee bemoeien? Vind je, omdat hij uh, toch uh, ja, na ja, uh, namens uh, Nederland. Ik denk, gewoon, ik denk dat Dijsselbloem, die zit natuurlijk uh, daar in Brussel. En ik denk dat dit gewoon een voor, uh, voorportaal is voor zometeen... Uh... De is die van, uh, van heel Europa is uh, Ja, oké. Okay. Nou, kijk of hij dat voor elkaar krijgt. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. met René van der Meer. Ik was er net even te vlot. Maar ik ben het oneens met de stelling: gewoon bonussen blijven geven. We hebben een open economie, dus laat de markt zijn werk doen. En heb je een gesloten economie, dan moet je een staatsbank nemen en dan geef je geen bonussen. En misschien zou het eens dus een keer een goed idee zijn om de Nederlandse bank misschien wat beter te betalen, dat ze wat beter op ons geld letten... en niet overal vergunningen vooraf geven. Okay. Kijk, dat zou nou eens verstandig zijn. En je hebt ook nog een raad van commissarissen. En daar moeten we ook eens naar kijken... waar, waar daar allemaal voor mensen in zitten. Zoals meneer Lodewijk de Waal en meneer Kok... en uh, die zitten bij de ING. Mm -hmm. En die keuren elke keer wel de balans goed. Snap je? Ja, ja. oké. Okay, dankjewel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, Kees Wontewal, voorhoud. Dag, Kees. Hoi, um... Nou, ik ben het eens met de, met de stelling, want ik vind het goed dat er in de, in de financiële wereld het een en ander aan uh, wordt, uh, wordt aangepakt. Maar er zijn denk ik, er zitten nog meer uh, mechanismen achter. En wat bijvoorbeeld deze week opviel, dat uh, de aanschokken in Groningen nog wel eens uh, heftiger zouden kunnen worden dan boven een bepaalde norm. En dat dus de kracht die daarmee rijdt nog, nog uh, exponentieel uh, uh, expo, groter worden. Ja, hoe komen we bij de banken? Ja. Nou, we komen zo bij de bank. Ja, nee, maar wacht voor... even. Even bij nee, het onderwerp blijven. Jij blijf bij het onderwerp. Het is namelijk zo dat uh, we kunnen dat voorkomen door minder gas omhoog te pompen... Maar de, de, de, de, de, de inwoners van Groningen hebben daar niets over te zeggen. Want dat is namelijk het geval. De aandeelhouders van onder andere van Shell, die willen dat niet. Ja. Dus die staan in feite ja. boven de wetten, boven wat wow. Kant wil, boven ja. wat de bewoners willen. Allemaal dus waar, allemaal waar. Bewoners, het heeft, ja, hebben, nee, nee, en, maar het en, heeft niks met het onderwerp te maken. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Larry Smit, goedemiddag. Ik ben het niet eens om die bonus op die manier te beperken. Wat ik jammer vind in de hele discussie is dat um, bonus wordt aangemerkt als iets pervers. Dat hoeft het helemaal niet te zijn. Ik denk dat het zaak is dat een bonus in lijn is... met de belangen van zowel aandeelhouders als de cliënten. Maar er, maar er zijn toch wel voorbeelden van, misschien niet allemaal in Nederland of zo... maar dat, dat, dat bankiers onverantwoorde risico's hebben genomen... om die bonus maar binnen te slepen. Ja, en dat, dat, dat is ook niet, dat is niet, dat is niet goed. Maar dat wil niet zeggen dat een bonus per se een verkeerd mechanisme is. Er is nu uitgebreide Europese regelgeving die die bonussen enerzijds beperkt... en anderzijds meer in lijn brengen met het lange termijn... ...doelstellingen van de onderneming. Dat ja. is denk ik een hele ja. goede zaak. En ja. als we dat een stap verder doen... Ja, ...dan ga je ervoor vooruit lopen. En ik zou zeggen, laten we eerst eens kijken wat dit het effect ja. is. Oké, okay, en... dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag, Met Klaas Volkerts uit Warkum. Oh, nou, ik twijfel over de stelling en de mens. Oh. Het is een uh, sympathiek voorstel... ...maar ik denk dat het niet lukt. En wat wel meer bedacht... ...zogenaamde voorafgemaakte afspraken op papiers. Zo krijgen ze toch hun geld... In Zwitserland ging dus al heel goed voor. Maar dit is een moeilijke stap. De politiek zegt ook uh, veel. Maar aan het verleden kun je veel leren. Ja. Toen minister Bos min min uh, financiën had. die had de fusie van ABM-Anbroek kunnen keren. Maar waarom heeft hij dit niet gedaan? Andere belangen spelen zelfs ook een rol mee. Voor de ja. toekomst. Ja, zeker. Dank u wel. Stampten goedemiddag. Goedemiddag met Frank Hekking. Dag, Frank. Hoi. Ik heb het uh, gehoord en ik denk... nou, vanuit mijn hart heb ik zoiets van die bonussen... daar ben ik helemaal niet zo kapot van. Maar om als Nederland in je eentje te zeggen... ik doe het niet meer... en ik vind dat het minder moet... denk ik dat is niet goed. Dat, dat moet je in Europees verband doen. Ja. Want de mensen vluchten gewoon weg uit Nederland. Die gaan... ja, vluchten weg. Maar die, die gaan uh, als ICT'er of als bankier... in België, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland werken... Ja, dat, dat schiet niet op. U bent bang dat we de goede bankiers kwijtraken op deze manier. Stand.nl, goedemiddag, u bent de laatste. Goedemiddag, u spreekt van Beekert Wieger. Ja, meneer uh, die maaide een beetje het gras voor mijn voeten weg. Ik vind het inderdaad ook symboolpolitiek. Want uh, aan de achterkant laat hij toe, en aan de voorkant gaat hij symboolpolitiek toepassen. Als je nou, hij kan wel de wetgeving veranderen door te zeggen van oké, okay, um, je mag uh, minder risicovolle producten verkopen, uh, uh, je kunt, uh, maar de, de vrije markt de bonus moet, die moet je laten gaan, want die kun je niet beginnen, dat heeft geen enkele zin. Nee. Uh, dus wat meneer Verhaar zei, van, hij moet de wetgeving veranderen, hij moet zorgen dat als het misgaat, dat de banken zelf hun schulden ja. aan uh, hun klanten terug kunnen betalen, heeft veel meer. Ja. Duidelijk, dank u wel. Uh, dit, wat opvallend is, uh, als ik het zo even bij elkaar voeg, meneer Verhaar, u hebt ja. meegeluisterd... Uh, financieel commentator en oprichter van Alex Beleggersbank... Ik dat heb het goed gedaan. Dat er bij de bellers inderdaad heel veel mensen op uw lijn zitten... en op de, op de site uh, uh, net ja. ongeveer uh, recht evenredig andersom zitten. Ja, het valt mij ook op. Ik, ik heb niemand gehoord <laughs> die, die mijn visie bestreedt. Nou ja, ik, mag ik dan in ieder geval één zeggen... Ik, één mevrouw had het over... je zou eigenlijk weer gewoon een staatsbank ja. moeten oprichten. Ja. Daar, daar ben ik nou ook een grote voorstander van. En... Uh, laat die staatsbank... daar kunnen mensen ook heel, heel veilig hun spaargeld naartoe brengen. Dat is een bank zonder enige bonussen. En dan zorg je ervoor dat die andere banken... die commerciële banken... Ja, die moeten hun eigen broek ophouden. En dan mogen ze ook een eigen beloningssysteem bij, bij, bij kiezen. Ik meen in de laatste verkiezingscampagne... dat uh, Samson van de PvdA daar wel, wel eens wat over heeft gezegd. He? Om, om een van die banken die dan nu... waar ja, de staat ja, er zo in uh, zit... om die dan om te turnen tot de staatsbank. Ja, vanmiddag gaan we, is er debat in de Tweede Kamer over de NAMRO en de toekomst van de NAMRO. Wel of niet naar de beurs. Nou, Ik zou zeggen. Samson, pak je kans, ja. niet naar de beurs. Nee. En, en daar kan je dan uh, als staat gewoon uh, invloed uitoefenen. Precies. En dan doe je dus niet aan bonussen. Precies, en mensen die zeggen ik wil niet bij een bank bankieren waar bonussen worden uitgekeerd, nou dan ga je daardoor ook gewoon niet naartoe. Ja. Uh, veel mensen uh, kijken ook naar Europa en zeggen van ja, wat heeft het voor zin dat wij het hier anders gaan doen dan de rest van Europa. Ja, nou ja, goed, het is vrij. Het, is, het staat ons het staat ons toe om dat te doen. De vraag is alleen, heeft, is het nou verstandig... om op dit punt af te wijken van Europees beleid? Terwijl we met z'n allen op weg zijn naar een Europese Unie. En, daar toch een, uh, de, en Nederland wil daar ook aan meewerken. Dus ja... De, Daarom vind ik het ook symboolpolitiek. Ja. Ziet u maar... eerst de eerste bankiers al vertrekken naar andere landen... nu nee. dit dreigt? Nou, nee. Ik, ik, daarom zei ik op de eerste vraag... dat verwacht ik niet, want de, de bankiers gaan niet vertrekken. De enige mensen die zouden kunnen vertrekken... dat zijn die, <lacht> laten we het nog zeggen... die van handelaren. Ja, ja, ja, ja. Want, die, want die, dat, dat is een internationaal volk. Dat kan ook zo vertrekken. Ja. En dan schieten we er eigenlijk niks meer op. Nee. Dank dat u meedeed in stand.nl opnieuw. Peter Verhaar uh, heeft er toch een paar provincies afgekletst... daar op die uh, site van ons. Want het begon met 92 procent. Tussen staat hij op 90 dus die kan hij in zijn zak steken. Um, 1300 mensen ruim hebben gestemd op de site www.stand.nl. 90% eens dus met de stelling 10% oneens. Het inperken van bankiersbonussen is een goed idee. Die site blijft uh, gewoon actief de hele middag, dus u kunt blijven stemmen. En dan kijken wij aan het eind van de dag, vanavond laat meestal... kijk met zo'n lampje altijd even, hoeveel er dan ook alweer staat... en dan gaan we tevreden slapen meestal. Zometeen na tweeën zitten ze er met z'n tweeën weer gelukkig. Elsbeth en Thijs voor Dit is de Dag. Ik wens u prettige woensdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar... dan hoor je zoveel meer... NCRV.